In de flat in Beverwijk zijn gisteravond twee mannen zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Wie het zijn is nog niet bekend. De politie rukte met diverse eenheden uit naar de flat in Beverwijk. Daders of daders zijn voortvluchtig. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is gestegen tot 1453. De storm trof de Filipijnen al een halve week geleden en ging gepaard met overstromingen en modderlewines. Er zijn nog honderden vermisten en zo'n 60.000 mensen zijn dakloos geworden.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 De Nederlandse filmjournalisten hebben de film Drive uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van 2011. Drive is een actiefilm over een autocoureur die wil voorkomen dat zijn vriendin in een crimineel circuit belandt. De hoofdrol wordt gespeeld door Ryan Goslin. De beste Nederlandse film werd Rabat, een roadmovie, over drie Marokkaanse Nederlanders die met een oude taxi naar Marokko reizen. En de Nederlandse films belanden De stand van de Ster op de tweede plaats en De Heidenkel Ontvoering als derde.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 Was het een mooi bedrag, hè? In totaal 8,6 miljoen euro. Het glazen huis. En dit was het anthem daarvan. En... Um, Bounce. Ah, mooi, hè? O oh, to the Bouncer. Studio Killers hoorde je. En daarvoor hoorde je nog um, You Lose and the News. En if...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 Uh, 50 jaar geleden dat Flappy overleed. Mee meen je niet. Daarom 10 seconden stilte. <lacht> nou, dat was Flappy. Oh. Hebben we daar ook weer even bij stilgestaan. Hé hey Ruud, ik wil even, uh, eerst even één ding zeggen. De beste wensen. Ja, jij ook jongen, de beste wensen. Eerste kerstdagen. kerstdag. Heb je al lekker een ontbijtje gegeten? Nee. Ja wel toch, een lekker hamburgertje van de febo. Ja net, maar ja, dat eh... Uh, ik <laughs> werd eigenlijk verwacht dat ik een bij op bed geef, maar ja, dat uh, gaat alleen niet. Hè? Dat, dat zit er niet in van. helaas. Heb je, uh, heb je vanavond nog kerstdineren? Ja, ik heb vanavond en morgen twee avonden achter elkaar. Er wordt uh, lekker eten, lekker dik worden aankomen. Heerlijk. Nou, ja, deze uitzending zondag in is een beetje een, een kerstuitzending. We gaan ook terugkijken op het afgelopen jaar 2011. Dat doen we met een, een jaaroverzicht. En het jaaroverzicht is gebaseerd op het nieuws en op muziek. Kijken we er wel? De hele uh, uitzending uh, door zullen wij, uh, door zullen wij uh, dat behandelen. En we beginnen zoals altijd met het nieuws van de afgelopen week. En uh, we beginnen met Maurice de Hond. Die heeft uh, bekendgemaakt... Um, die kon, die bekend, uh, zijn een uh, jaar voor zich bekendgemaakt. Hij heeft bekendgemaakt dat de op oppositiepartijen SP en D66. Die uh, zijn over het gehele jaar de grootste winnaars in de peiling. De SP staat nu op acht zetels hoger dan een jaar geleden. D66 scoort vier zetels hoger. De grote verliezers zijn de regeringspartij CDA en GroenLinks. CDA daalde in, uh, in een jaar vijf zetels. GroenLinks leverde er vier in. De coalitie zijn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 die om hem heen hing. Dat is wel heel raar. Dat is dan, ook lachen. moet die rijinstructeur toch wel ruiken? Die Ik van, is het ja, Je ruikt nog alcohol en... Uh, ja, dit is dit nou even het raar. Uit zeg. Haarlem dus nog dichtbij in de buurt ook. Ja, ja vaag. Ik snap er niks hoor. De Belastingdienst uh, begint na de jaarwisseling met een proef van speciale kastjes in bestelauto's. Die moeten het privégebruik van de auto bijhouden. Een privé veel rijdt in zijn bestelwagen gaat dan meer belasting betalen. Maar wie nauwelijks privégeetjes maakt, betaalt minder.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 Ik ja, ik ben dat, maar niet zo erg. Dat ik, ik zie gewoon elke bord goed. Het enige wat ik niet zie, je hebt, um, als je zo'n test gaat bij de, bij de dokter, ja. en dan zie je allemaal rondjes en dan moet je dan een figuur of een cijfer of een letter in zien ja. En dat zie ik niet. Oké. Okay. En dan zeggen ze, ja, je bent kleurenblind, maar ik, ik zie voor de rest zie ik alles. Ja, ik moet zeggen, die klopjes hier op het meekmodel uh, zijn ook ja. allemaal verschillende kleuren. Maar dat, uh, dat zie ik toch hè? ook echt, ja. Maar, uh, uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, maar dat is uh, dan ook over de hele wereld toch? Want die borden zijn allemaal over de hele wereld allemaal hetzelfde. Ik, ik ik weet het niet, in ieder geval in Nederland wordt het nu aangepast. Ja, dat is toch raar. Er komt een van de Amerikanen over hierheen. En die gaat hier rondrijden met een auto en die zal er helemaal niks meer van. Ja, nou ja ik, dat... denk die, ik denk dat de kleuren, kleurenwijziging ja, of zo gaat veranderen. Dan dan. Ja, dat kan wel toch? Honder, toch? Honderden Nederlandse vrouwen die borstimplantaten hebben. van de Franse merken PMP en M-implants. kunnen deze het best laten weghalen. Het adviseert de Vereniging van Plastische in Frankrijk is er bij acht vrouwen met zulke implantaten kanker vastgesteld. De verwijderingskosten worden vergoed, maar het inbrengen van nieuwe implantaten is voor eigen rekening. Ja, belachelijk, hè? Ja, het is uh, dus, dus, uh, vrouwen hebben uh, een tijd geleden bij dat bedrijf. Gaan ze, het... laten ze hun borsten vergroten? Of uh, vooral vergroten denk ik. En dan komen ze nou erachter dat ze kanker hebben. Oh, ja. Lekker dan. wel nou, lekker hè. Ik ja. ken een meisje trouwens die het net, maar ik weet niet zo. Maar dit, bij dit merk, P-A-P-M implants, weet ik niet. Nou ja, de, de Vereniging Hackers worden voor gaan, goed. Door. Maar wil je nou nieuwe, mooie grote borsten? Dan uh, kost het, is het weer een ver eigen rekening. En alle kranten schrijven over wat het nieuwe dieptepunt in de Nederlandse uh, profvoetbal wordt genoemd.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 Het is toch belachelijk? Hij, um, het, was dus zo, het was tegen AX, uh, AX AZ voor de beker. En hij was uh, onder invloed van uh, drank en misschien ook wel drugs. Ja, maar dat is een makkelijk natuurlijk. En hij, heeft, uh, hij is het veld opgekomen en hij, heeft, hij wou uh, keeper van AZ aanvallen, maar Esteban. Esteban. Maar Esteban die heeft zichzelf dat die, die beschermt zichzelf en die heeft toen zelf zijn trap uitgedeeld. Ja. En die kreeg een rode kaart van de scheids. Ik vind het ook zoiets raars, moet ik zeggen. Ja, ook raar is dat. Dat, ja. dat een, een keeper, een supporter, eigenlijk helpt om de beveiliging, eigenlijk helpt de beveiliging, nou, zeg maar. Hij is ook ervan, hè? Ja, maar ja, het is dus een beetje een schikreactie en helpt de beveiliging, want zou ook willen door willen natuurlijk. En dan doet hij zoiets, en dan krijgt hij een rode kaart van de scheidsrecht, Ik vind het een beetje apart, maar aan de kant snap ik het ook wel. Want ja... Die ook jonge kinderen van die, uh, die zitten te ja, kijken En, die zien, het en die zien het gebeuren En die denken oh, als ik volgende keer moeilijkheid heb Kan ik het ook doen ja. En dan, ja, dan krijg je dat gezeik op de voetbalclub natuurlijk De tussenstand was uh, 1-0 Toen de wedstrijd werd gestaakt uh, Wat er nu gaat gebeuren is nog niet bekend En, alle uh, en afgelopen woensdag Is André Kuipers in uh, de ruimte ingeschoten Samen met zijn twee collega's Een Amerikaan en een Rus En donderdagavond de woordagavond de <laughs> so Capsule Thank <laughs> you.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 Ik voel mij als een kerstboom zonder piek Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen? In gedachten hoor oh, ik kerstmuziek Ik zit hier heel alleen, kerstgeest te vieren De straf die ik verdiend heb, zit ik aan Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin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 Dan kan je dat een kind de... niet aandoen. Nee, inderdaad. Straks ja, inderdaad. Straks gaan we verder met de maanden april, mei en um, juni. Dat hoor je straks na hallo. Nou, Hier is Martin Solveig.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 Oh, uh, love, suicide Oh, love, suicide Ah, love, suicide is killing me You're getting into my head You're like a guillotine You've got me crossed with the air Your vicinity, and now you're saying some things that you don't really mean. It's really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's cut, trying not to intervene. Putting up a right like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. Hang your perfect picture, turn it to a jigsaw. Cause when you're down, me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk. I know she isn't sure. Ah, uh.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 De nieuwe van Tiny Tempa. Samen met Esther Dean. Is de nieuwe single Love, Suicide? Zondag in Kennemerland. Je op de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 zou je appartement in kunnen maken? Of zou je misschien uh, uh, restaurant of zo? Iets dergelijks? Ik heb geen idee. Radio studio. Radiostudio? Dat is misschien ook wel lekker. Oh, misschien, uh... misschien was het al eens een <laughs> keer gebeurd, maar is het helemaal nee? Nou ja, ja ik, weet niet. ik heb het eigenlijk van binnen gezien, maar uh, misschien een, uh, een kroeg of zo, of een club of? Een, kroeg, een hele grote club. <laughs> <laughs> Moet je die trap omhoog, helemaal naar boven, ja, ja. helemaal lam. Uh, ben je snel beneden weer? Nou.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 Dus is het fijn, zegt Dan Hartman, hoorde je en Relight my fire Zo, zondag in Camerland, zondag 25 december 2012, eerste kerstdag, goedemiddag. En we gaan een aantal Sandvoorders even bellen en we gaan hun beste wensen wensen fra, Stanford, of, uh, CFM Sandvoort, nou we gaan even kijken Of wat er wat wordt opgenomen Goedemiddag. Ik spreken met Rudy en Aldo van Ziervoort en wij willen u een. met met Rudy en Aldo van Zandvoort. En wij willen u een hele de fijne kerst wensen en hele fijne dagen. Dankjewel. En ga ik nog wat doen, mevrouw vanavond met eten. K Lekker kerst Nou, daar ben ik al mee bezig. Oh, Kijk, eens. wat gaat u eten? Ik heb een koude frit. Oh, heerlijk. Nou, hele fijne dagen en een hele fijne avond, hè? Dankjewel. Oké, okay, hoi. Bye. Volgende. Kijk, we doen weer even goede zaken voor de zandvoorders. Ik hoop dat ik hem maar uh, goed uh, gelezen heb. Schrijf ik straks slecht? De ene nummer wel. Allemaal bezig met kerstdiner natuurlijk. Handen vies katoen. Uh, Zet je <laughs> een hand hier, Met je hoofd erin. Dat is Mr Bean. Nou ja. <laughs>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 We Maar hebben ook nooit geluk met zulke items voor worden gisteravond, denk ik. Kerstavond. Met een bolle buik. Dat uh... is een kindje gemaakt, hè? Een kindje worden verwekt. <laughs> Toch meer met kerst, las ik. Zullen zijn we helemaal bezig. Nou. Ik heb nog één nummer staan. Nou, er, maar er wordt nog één. Het is de most wonderful time. Nou, hier. Nou, laten we hopen op de laatste. Het best beste. Koud buffet. Waarom nou een koud buffet? Wat zou je doen? Koude pasta, denk ik. Pasta ja. salade. Salades en zo. Brood. En dan zit je s'avonds op de bank en denk je, nou ik heb een goud item uitgevonden hoor. We gaan mensen uit zand bellen en we gaan uh, eerste kerstdag en we gaan uh, ze beste wensen, wensen. Ze nemen allemaal de telefoon op, nou mooi niet. Wat een geweldig item hebben ik we heb ik. Ik heb nog één nummer. Ik heb nog één nummer. Nou, nee, we gaan straks twee uur doen, gaan we ja. nog een keer proberen. Okay. Misschien een beter idee. Nu wordt het zo meteen naar Band Aid. There's no need to be afraid. At Christmas time.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 Fijne dagen!